Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Dit jaar is hard op weg om een extreem droog jaar te worden. Nu al is dit jaar een van de zes droogste jaren sinds de metingen begin vorige eeuw begonnen. En het ziet er voorlopig niet naar uit dat het snel minder droog wordt. Deze boswachter ziet de schade in zijn bos oplopen. Een oude beuk van 100 uh, en meer. Hij ziet er niet best uit. Nee, hij, uh, hij is dood. Die gaat er ook aan, die gaat er ook aan, die gaat er ook aan. Het is geen leuk verhaal. De droogte zorgt ook voor lage waterstanden. In sommige provincies worden er daarom regels opgelegd voor het gebruik van water. Zo is het gebruik van oppervlaktewater verboden in delen van Gelderland, Overijssel, Brabant en Drenthe. Activisten hebben in Rotterdam een tentenkamp opgezet. Ze vragen met de actie No Border Camp de komende dagen aandacht voor de opvang van vluchtelingen. Die zouden beter behandeld moeten worden, vindt ook deze activist die meedoet. Omdat ik vind dat er heel veel op en aan te merken is op het huidige migratie- en grensbeleid. En ja, dit is een hele mooie manier vinden wij om het onder de aandacht te brengen en er een statement mee te maken. De activisten vragen aandacht voor een menswaardige opvang van vluchtelingen in heel Europa. Voetballer Marcos Senezi gaat weg bij Feyenoord. De verdediger heeft een contract voor vier seizoenen getekend bij Barnmouth. En vertrekt daarmee naar de Premier League. Senezi vloog zondag naar de Engelse kustplaats om de transfer af te ronden. En in Amstelveen in Noord-Holland werd de dierenambulance gisteravond gebeld over vissen in ademnood. Ik kreeg vanavond een telefoontje van een paar jonge lui. Die waren bij een sloot en de sloot was leeggelopen op een of andere manier. En de vissen die, die lagen droog bijna droog. In de buis die het slootje van water moest voorzien zaten takken vast, waardoor er geen water meer in stroomde. Op de bodem van de sloot lagen de vissen te spartelen, zag deze jongen. We dachten van dit kan niet goed zijn en uh, eind van de middag, toen lag hij echt helemaal leeg. Dus dat uh, ja, was niet fijn. Het is wel zonde als er vissen zomaar doodgaan. De brandweer moest eraan te pas komen omdat er snel water nodig was en uiteindelijk zijn de vissen gered. En dan nog het weer, een heldere nacht, morgen zonnig 29 graden, de dagen daarna nog warmer. Zfm. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANBB. In Noord-Holland is de N246 Westgrafdijk-Beverwijk in beide richtingen dicht bij de Beatrixbrug vanwege technische problemen. Tussen Hoofddorp en Leiden centraal geen treinen door een wisselstoring. Dat duurt tot eind van de dag en rijden wel bussen. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zin in Zandvoort. Is Zin in ZFM.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 zag ik ineens weer op de sociale media voorbij komen, het, uh, de ene helft van uh, dit duo, H.P. Vince en DJ Lambda, en over die laatste gaat het weer. Die is 30 jaar samen met uh, dezelfde partner, dezelfde meisje, dus uh, van harte kerel. Leuk is dat hij dan helemaal niks uh, terug kan zeggen. Dat. <lacht> dat is alweer heel fijn. Nee, uh, Lambda die komt uit Zandvoort, dus het is een uh, halve productie uh, uit uh, Zandvoort. Daarom draaien we hem ook. En buiten dat is het ook uh, nog een redelijk recent nummer. Want uh, we hebben het over een uh, release van afgelopen maand. 8 juli kwam die uit. Uh, HP, Vince en DJ Lambda. En achter DJ Lambda zoals bekend schuilt... Edwin Keur. En hij heeft in het uh, verleden bijvoorbeeld met Jeffrey de Gans een radioprogramma gehad. En wie is Jeffrey de Gans? Ik zeg dat ook niet zomaar. Hij is een van de mensen die bijvoorbeeld uh, de geluidsmastering uh, doet bij verschillende muzikanten. En één ervan is uh, Ghana geweest. Uh, dat, uh, dat is wel heel grappig. Uh, met de waiting game. Daar heeft hij uh, toevallig ook de mastering uh, gedaan. Dus dat uh, uh, zegt al wat genoeg. We gaan verder uit dan Dish 12, Martin Tol en Frank Bond. En het gaat over tweelingen. Twins. Twins align. They are bold. Twins have a certain pride. They feel in brag. Because they know. of a kind to souls, to minds Restless air Intertwined Twins are all that lovers cannot be I Hate to say, I don't know what you need. Friends are... We don't get to choose The Twins prove that one and one are one They should Twins in truth Scared, they are omens of the past Twinsday, know that few bonds really last Twinsday, judge, uncovered by its book Like mysteries, they are misunderstood heeft uh, meegedaan aan de Rob Agda van enkele jaren terug. Nog voordat de pandemie uitbrak. Uh, ik geloof zelfs uh, in die periode zelfs. 2019, 2020. Uit dat uh, jaar. Charlotte en Cosmic Connections. En ze hebben later nog een EP uitgebracht. Uh, en bovendien uh, komt er nieuw materiaal aan. En als het goed is, komt dat volgende week uit. Um, dat is uh, zeggende. Uh, moet ik even uh, daarvoor nog ...iets Afkondigen, want dat is dish 12. Uh, Twins, dat heeft uh, alles uh, te maken met een, uh, een aparte uh, verhaal in Volendam. Want verhoudingsgewijs schijnen er veel meer tweelingen voor te komen in Volendam. En daar hadden uh, uh, Martin Veerman en Margot Bakker, die hadden daar, of uh, Ja, Marcel Veerman volgens mij. En uh, Marco Bagger, die hadden daar uh, iets op bedacht. Die hebben een, een, een soort van verhalen en een fotocollage van gemaakt. Van de tweelingen die voorkomen uh, in Volendam. Je moet maar eens even kijken. Twee en dan Lingen. Dus twee met de cijfer en dan Lingen. En dan kom je er wel. En daar staan een aantal verhalen op, uh, uh, getekend door het tweetal. Van de tweelingen die voorkomen in Volendam. En Frank Bond samen met Martin Tol. Uh, twee leden van Alaska. Uh, die hadden onder de noemer Dish12 uh, een, uh, een single gemaakt. En hij is nog steeds bloed en bloedmooi. En de uh, afgelopen maand is hij uitgebracht, dus vandaag. En als ik het dan toch over die Frank Bond heb... Ja, want... Uh, hij is ook uh, verbonden aan NH pop En een paar weken geleden hadden we een gesprek. En toen had hij over mij nog het uh, volgende te zeggen. Als er nog tien jaar kopers in Noord-Holland zouden zijn... Dan, ben je, uh, dan, ja, dan sta je heel sterk. Precies, tien jaar kopers in Noord-Holland. En dan uh, moet je wel heel erg uh, sterk staan. Nou, uh, over Noord-Hollandse producties niets te klagen. Want uh, dit komt ook uit uh, Noord-Holland. En hij is geselecteerd voor uh, de popronde in het najaar. En is ook een deelnemer. Sterker nog, een deelnemer van het afgelopen jaar... bij Drop Awards, Afwoord. Uh, Bonaniki. En achter Bonaniki schuilt Samuel Prins. En dit is de laatste single She's Not a Miracle. Zou ik nooit turtle... hard zeggen niet spieken Ga ervan uit dat ik ga verliezen Het is even wennen Maar zo ja. werkt het ook Een gratis park Utrecht en deels Amsterdam. En we hebben ze bij 3 voor 12 Noord-Holland de nodige podium gegeven. En niet alleen daar, maar ook hier in dit programma, Alternative FM. En dit was de eerste single. En inmiddels hebben ze al aangekondigd dat single nummer 2 onderweg is. En dat is Yogo Yogo. Nou, ik ben benieuwd. Sterker nog. Ik heb hem al. Maar ik mag uh, van de band... Uh, mag ik hem volgende week al uh, laten horen. Dus uh, softpunk in optima vorm. dat hebben ze zelf bedacht. Uh, daarvoor hoorde je Bonaniki... en She's Another Miracle. We uh, gaan op uh, naar een uh, telefoongesprek... Uh, wat we gaan voeren. Um, het grappige uh, is... dat ik twee Jolien uh, ken. En uh, degene die je straks uh, gaat horen... zo dadelijk... dat is uh, Jolien nummer twee... Ja, ik zeg het maar een beetje plastisch. Maar ik heb wel eens eerder uh, werk uh, gedraaid uh, van een andere Jolien. En dat is Jolien Grunberg. Uh, maar ik denk, ja, ik heb nu toch een aanleiding om ook uh, de beide Jolien's uh, te laten horen. Dus je hoort drie keer Jolien met dat tussendoor een uh, gesprek met Jolien. Volg je het nog? <laughs> dat is wel heel erg leuk. Uh, maar dat gaat over uh, de nieuwe single Pretty die eraan komt. En deze Jolien. Die studeert aan de Codarts. En die andere die uh, straks uh, die een na Pretty hoort. Dat is eentje die al wat langer in de muziek uh, bezig is. En dat is Jolien Grunberg. Uh, die heeft uh, al eens eerder materiaal uitgebracht. Uh, en heeft in een blauwe, uh, op een blauwe maandag zelfs nog deel uitgemaakt van Sue Su Su the Night. Ja, met Suus de Groot nog uh, gewerkt. Dus het uh, zegt al genoeg. Terug naar het uh, materiaal van uh, Jolien uit Rotterdam. Want uh, daar hebben we het over. Uh, ik vond dit toch zo'n eigenlijk best wel een uh, mooi, mooi single. Die ze eerder heeft uitgebracht. En dat heet Back to High School. En daarna gaan we het proberen in de uitzending uh, te halen. When I was just a 14 year old I thought I was on top of the world And I didn't feel the need to prove it But then you came in and took it from me I had big plans, a lot of big dreams But you came in and made fun of me I was stupid enough to listen While I knew what I might be missing oh. if we go. Fast forward to 22 year old girl who chose to conquer the world. But then every time I'm on the right track, something pulls me back to 2010. And I hate it cause I don't believe. we go. Back to High School van Jolene. Uh, yes. Ja, ik zeg het goed, toch, Jolene? Ja, het is op zijn Engels, Jolene. Jolene, toch? Ach. Ach, dus ja, um, ja ik, uh, ik, ik zei net uh, voordat we uh, dit uh, nummer hebben laten horen, Back to High School, dat ik er twee ken. Uh, jij bent uh, uh, de tweede, dus, uh, dus ja, uh, okay. er was er al eentje voor je, maar goed. Um, die heeft trouwens onderdeel uitgemaakt, uh, hele blauwe maandag van Souda Night, dus... Ik, ah, uh, ja. zeg maar wel wat. Ja, ja. Dat is, uh, Jolien Grunberg heet zij. Dus uh, ja, daar heb ik ook nog eens een keer een, een, een vaker single van uh, laten horen. En ik ga die ook straks achter Pretty Drive. Want dan heb ik weer een aanleiding om weer een, uh, een keer een Jolien 2 ja, te ja, laten horen. <laughs> dus, uh, goed, maar we gaan het even over jou hebben. Uh, want uh, ik uh, kreeg uh, zowaar dit, uh, dit binnen. Uh, en uh, ja, het, het, het, jullie hebt ook een, uh, sinds kort een website ik. Ja, dat klopt, zeker. Ja, um, waarom toch uh, uiteindelijk uh, maar besloten om een website uh, te nemen? Nou, ik merkte uh, tegenwoordig met social media en zo heb je natuurlijk allemaal verschillende kanalen. En mm. ook als je dan inderdaad. Um, mensen wilt bereiken en dingen toe wilt sturen of informatie dan uh -huh. merkte ik wel dat het best chaotisch werd als het allemaal op verschillende plekken staat Toen dacht ik ja waarom laat ik niet gewoon een website maken en daar kun je dan alles vinden over mijn muziek over shows over uh, dat ik les geef dus dat daar staat gewoon alles op en uh, gewoon op één plek en uh, ja ik denk dat dat wel handig is ja uh, lesgeven dat uh, dat dat zeg je ook uh, um, ja. ja wat uh, wat wat doe je waar waar geef je les um, ik geef zelf online songwritinglessen. Mm -hmm. uh, en na de zomer begin ik ook in Den Haag bij uh, Ready to Play. Geef ik uh, dan ook zangles, les. Mm -hmm. en een beetje beginnend gitaar en pianoles. Ja. Speel je zelf ook een instrument eigenlijk? Ja, piano gitaar. Piano en gitaar, aha. Dus, uh, ja, dus je kan wel wat in ieder geval. We zeggen we het? <laughs> ja, um, um, nou goed, even over uh, je muziek. Want uh, Wherever I Am, volgens mij was dat de eerste, denk ik. Klopt. Ja, ja klopt. Um, hoe waren daar op een gegeven moment uh, de reacties op uh, geweest? Ja, dat was de, omdat het de eerste was, was het gewoon super spannend en, en allemaal nieuw. En uh, iedereen die had zoiets van: oh, kan het nieuw ook online ergens luisteren? Dus. Ja, dat was gewoon superleuk. En het schijnt volgens mij ook wel de beste te zijn tot nu toe. Dus dat is gewoon heel leuk om te zien. Hmm. Dat mensen dat uh, de tofste vinden. En uh, ja, dat werd eigenlijk gewoon, ik kreeg heel veel goede reacties eigenlijk op allemaal. Maar ja, uh, ja zodoende. Ja, eh, want dan uh, is het eigenlijk uh, weer meteen de, de volgende. Want, uh, want je geeft zelf les. Maar studeer je ook nog uh, op dit moment? Ja, ik studeer songwriting op het Consortium in Rotterdam. Ja, in Rotterdam. De Code Arts, hè? Is dat... Ja. Ja. Um, want, uh, ja, even over Rotterdam. Ik heb uh, toch ooit een, uh, een Rotterdams lijntje lopen. Ik heb in het verleden recensies mogen schrijven voor de Pop-Unie in Rotterdam. Dat zegt jou denk ik ook oh. wel wat, hè? Ja, zeker. We doen uh, via de Pop-Unie mee aan de Grote Prijs Rotterdam. Ja, nou, dat is mooi. Dan kom ik meteen op het, het volgende, want het staat op je agenda. <lacht> ik fiets een beetje door je website. De finale van de Grote Prijs Rotterdam. Dat is volgens ja. mij die Sena Grote Prijs uh, van uh, Rotterdam, toch? Of niet? Uh, ja, dat zou eigenlijk best kunnen. Ja, nou ja, goed. Uh, 17 september, dan sta je in de finale. Ja. ja. Uh, heb, je daar een, uh, heb je daar toch wel wat hindernissen voor uh, moeten, moeten nemen om uiteindelijk uh, in die finale te, terecht te komen? Nou ja, je moest je daarvoor aanmelden en uh, daaruit maakten ze dan een selectie van: oké, okay, wie uh, zien wij in de finale en wie heeft daar de kans op? Dus volgens mij zijn er nu vijf bands in totaal. Ja. Um, die dan in de bandfinale staan. Want je hebt ook songwriting en hip hop. Mm -hmm. um, en productie volgens mij ook. Ja. Uh, en per finale heb je dan uh, een paar, paar finalisten. Dus ja, we hebben daar onszelf voor moeten aanmelden. En daardoor uh, moesten ze ook door een ronde heen. Dus uh, ja, wo wo je, ons? ja, word je ook dan gestimuleerd uh, door bijvoorbeeld uh, de codarts om bijvoorbeeld dat uh, toch uh, te gaan doen. Om juist uh, bijvoorbeeld wat ze met een mooi woord noemen: feedback halen van mensen die er verstand van hebben. <laughs> nou, niet per se via school, hoor. Ik nee. heb het gewoon via via. Ik bedoel, ik zit natuurlijk tussen alle muzikanten, dus je hoort het overal wel voorbij komen of je ziet het voorbij komen. En ik had me denk ik drie jaar geleden aangemeld en toen was ik het net niet gehoord toen dacht ik, nou, waarom probeer ik het niet nog een keer opnieuw? Ja, daarna houden wind zeggen ze dan wel eens met een mooi woord. Dus. Precies. ja, um, ik zeg al drie singles: Wherever I Am, Got to Know en Back to High School. Dat is het nummer wat we net uh, hebben gedraaid. Uh, ja. Dat waren de singles uh, die je uitgebracht uh, had. Uh, het zijn drie uh, losse singles. Maar deze, Pretty, die morgen uitkomt... Ja. die gaat uh, uh, op een aankomende EP terechtkomen. Tot. mijn, uh, mijn de debuut-EP, inderdaad. Ja, um, ja uh, hoe, hoe, is dat, uh, hoe is dat dan uh, bij jou dan uiteindelijk uh, zover gekomen... om dan toch een EP uit te gaan brengen? Nou, na de laatste single had ik zoiets van... ja ga ik inderdaad blijven releasen met alleen singles of wat wil ik? Zeg maar toen uiteindelijk had ik gewoon een handje vol nummers geschreven. Toch dus ja, deze passen eigenlijk wel bij elkaar. En toen mm. heb ik een, een producer benaderd en daar klikt het super goed mee. En daar heb ik gewoon heel mijn EP mee afgemaakt. En ja, ik ben echt super excited. Dus. Ja, ja dat, dat is wel wat wel, wel, wel te merken. Um, ja, um, ik, ik, het, het, het, ja, er wordt dan eventjes op uh, de website uh, een aantal mensen aangehaald. Muzikanten, Tate McRae, Rice Dylan. Oh, en Dylan. toen bleef het heel even, heel even stil aan de andere kant. Uh, ja. Geïnspireerd, zegt, uh, zegt de biografie op je website. Ja. Um, van waar deze drie muzikanten? Um, ja, die, die ben ik ooit op Spotify of ergens tegengekomen. En ik vond dat zo, zo vet hoe die songs in elkaar zaten en hoe die teksten geschreven zijn. En mm. als songrijder leidt je natuurlijk ook heel veel naar de tekst van nummers, in plaats van alleen de productie of alleen mm. de, de melodie van een nummer. En ja, ik vind dat zij gewoon daar echt uh, tekstdichters in zijn en gewoon heel uh, inspirerend. Dus... Ja, eigenlijk zo een beetje, denk ik. Ja, en dan heb ik een muzikale vriend. Uh, die heet Paul Bond. Dat zegt hij denk ik ja. wel wat, hè. Want uh, die zegt... Uh, ja, uh, dat wordt dan weer omschreven indie. Maar dat is een containerbegrip. Klopt. Ja. ja. Uh, dat vind jij van, je, van jouw muziek natuurlijk niet. Nou, het is... Ik vind het ook altijd heel loosig om heel specifiek te zeggen... Dit is indie pop of indie elektropop. Ja, ja. Kan natuurlijk, het is allemaal zo breed. En tegenwoordig verstaan er zoveel verschillende genres... dat het is ook wel lastig om daarin één specifiek iets te kiezen. Maar ik denk dat een aankomende EP wel uh, ook wel een randje hok in zich kan hebben. Dus het wordt allemaal net even wat ouder dan wat het was. Ja, nou goed. Het, het, het, nou ja, het, het, het, het zit misschien een beetje die voorliefde van die, van die mensen waar, waarop jij je muziek hebt laten inspireren. Dus. Zeker, ja, ja. zeker weten. Ja, uh, Pretty, die komt morgen uit. Waar kunnen ja. ze die vinden? Overal eigenlijk, Spotify, Deezer, Apple Music, noem maar op. <laughs> ja, uh, en, en ik denk, makkelijker kan het eigenlijk niet. Dan moet je even nee. gewoon naar de website gaan. Zal ik even voor je intikken, Music.nl Ja. Ja, hè? Ja, dat Nou, is dat is hem. Uh, ik, ik, ik vond het hartstikke leuk uh, even hier gesproken te hebben. Ja, eens gelijk. Leuk. Ja, uh, dan gaan we hem uh, laten horen. De nieuwe single die morgen dus uh, op allerlei streamingsdiensten en kanalen uh, te vinden is. Hier is Jolien met Pretty. I fell in love when we first met. I tried so hard. You were not impressed. I played alone with all your friends your mama said i'm showing you the best part of me but i'm not giving you reality oh would you still be interested in me if i show you my bare-faced personality Still think I'm pretty? Okay. I'm pretty Not showing my flaws, but if I did, would you still think I'm pretty? natuurlijk wel wereldse uh, vinden, hoor dit. De ene Jolien die is de andere nog niet. Is en dit uh, komt uit uh, 2015, uh, is uh, van Jolien Grumberg, uh, zoals ze voluit heet. En zo ooit uh, was ze onderdeel van Soothe maar dat was nog voordat Soothe Night was. Als je begrijpt wat ik bedoel, ergens in 2011 begon Suus de grote een beetje onder Souda een optredens te doen. En toen had ze hier en daar wat muzikanten en Jolien was daar één van de muzikanten van. En later is deze Jolien zelf muziek gaan maken. Niet zo lang geleden, ik geloof anderhalf of twee jaar terug, heeft ze zelf nog een single uitgebracht. Dus helemaal gestopt met muziek maken is deze Jolien Groenberg nog niet... We gaan uh, naar Inneroe toe, want uh, die komen met een album. En dit is Burst, de laatste single die ze hebben uitgebracht. Weight that held me down I'm shedding old layers Layers of dust I'm rinsing away all the bad stuff It's been enough It's been enough, my It's been enough, the waiting for nothing It's been enough, no mountain too high And now is the time I am awake I'm gonna break Ik weet niet of het officieel uh, de single is van uh, Lore Mipsum op dit moment. Out oh, to the North. Maar we gaan hem uh, de komende week wat vaker uh, laten horen. Uh, daarvoor hoorde je Ineroer en Burst. En dit zijn You en Den Fan en Pink Clouds. Van Voor en Dan Fan. En deze Voor is eigenlijk min of meer een producer. Werkt uh, uh, heel veel met andere muzikanten. En één ervan is deze Dan Fan. En deze vette productie hebben ze dus al eerder uitgebracht. Namelijk uh, in juli. En dit is uh, dan een uitvloeisel daarvan. Straks gaan we nog, uh, nog een uurtje uh, Alternative Hem uh, doen. Met daarin een gesprek uh, met Davy Knobel van Lights by the Sea. Want uh, er komt een nieuwe single aan. En uh, die heet Celevoyeurs. En dan gaan we hem uh, natuurlijk uh, het een en ander over vragen. Maar dat uh, straks in het uh, derde uur. En we sluiten af met uh, toch wel een, een beetje een rauwe single. Eigenlijk ook een best wel een, uh, met een behoorlijk randje. Ze heeft ook uh, eerder bij ons in de uitzending uh, gezeten. Een uh, dame die oorspronkelijk uit Roemenië komt... maar tegenwoordig in Groningen huist. En dan heb ik het over Johanna, Jorgo en Sneek...